8 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil spoedoverleg met staatssecretaris Steven over de situatie van honger en dorststakers. Aanleiding is onder meer het bericht dat Teve een dorstaker uit Cameroen asiel verleende in de week dat de Kamer praatte over de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov. PVV, SP en D66 willen weten waarom hij dat juist toen deed. Volgens de partijen heeft het er de schijn van dat Teve handelde onder druk van de dorstaking. Teve zegt dat een honger of dorststaking nooit een reden kan zijn voor een verblijfsvergunning. In het geval van de dorstaker uit Cameroen vinden de drie partijen de redenen voor het asiel niet duidelijk. Genoeg. De SP stelt dat andere asielzoekers mogelijk de indruk hebben gekregen dat een doorstaking loont. In het centrum van Amsterdam hebben supporters van Chelsea en Benfica... zich in een gemoedelijke sfeer voorbereid... op de finale van de Europa League van vanavond in de Amsterdam Arena. Volgens de politie hangt er een relaxte en gezellige sfeer. Vandaag landen 35 extra vluchten... met Engelse en Portugese supporters op Schiphol. In de aanloop naar de wedstrijd werden 20 mensen aangehouden... voor zwarte handel in kaartjes, vernielingen en vechtpartijen. Maar die incidenten zijn volgens de politie nauwelijks noemenswaardig. De Belgische vakbonden hebben een akkoord bereikt met de bagageafhandelaar op Vliegveld Saventum. De staking op de luchthaven in Brussel is waarschijnlijk snel voorbij. Op Saventum staan tienduizenden niet verwerkte koffers. Reizigers kregen de afgelopen dagen het advies uitsluitend handbagage mee te nemen. Medewerkers bij de bagage staakten omdat ze de werkdruk te hoog vonden. Wat de bonden en de directie van het bedrijf precies hebben afgesproken is nog niet bekend.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 Goedenavond. De twee dingen van vandaag zijn Alzheimer voor beginners... en zoeken naar vermiste personen. We beginnen snel, uiteraard, met de broertjes Ruben en Julian uit Zeis... die sinds vorige week vermist zijn nadat hun vader ze meenam... en daarna zelfmoord pleegde. Nou, we zijn de laatste gangen van vader Jeroen Denes en de jongens nagegaan. Maar we zitten nog wel, wat heeft hij nu uiteindelijk... zeg maar tussen morgens half tien en zes uur s middags exact gedaan? Opsporing verzocht was dat gisteravond. Ook op dit moment wordt er weer gezocht eh, bij de bossen in Zeist. Ook door vrijwilligers. Eh, we gaan daar uitgebreid over praten met Irma Schijf. Zij is teamleider van het Landelijk Bureau... vermiste personen van de Nationale Politie. Goedenavond. Goedenavond. Ook druk natuurlijk bezig met uh, deze zaak. De jongetjes die sinds 7 mei worden vermist. Ja, mevrouw schrijf heel even. Hè, want ik, ik heb net nog even uh, het nieuws gezien om half acht. Bij de collega's van RTL. Daar zie je inderdaad heel veel vrijwilligers weer opkomen... om te zoeken naar deze twee jongetjes. Kleine kinderen ook met zaklampen en touwen in hun hand. Is het eigenlijk niet heel bijzonder wat hier gebeurt? Ja, dat is zeker bijzonder. Dat hebben we volgens mij nog nooit eerder meegemaakt. Heeft u daar een verklaring voor waarom dat nu zo aanslaat? Nou ja, we hebben ook niet eerder meegemaakt dat na een Ember-alert het zo lang duurt voordat we het gezochte kind vonden. Dus we hebben eigenlijk uh, redelijk binnen 24, 48 uur altijd uh, het kind waar we naar uitkeken teruggevonden. En dat is nu nog niet zo. En je ziet dat uh, heel Nederland zich daarom bekommert. Ja, heel Nederland bekommert zich daarom. En, en dat is omdat het lang duurt, denkt u, of ook omdat nou eenmaal ja, elke keer die foto ziet van de jongetjes en, en, en iedereen zich dat misschien kan voorstellen. Uh, ik denk dat iedereen uh, zich kan inleven in, uh, in een dergelijke situatie uh, voor de moeder. Uh, ja het is een van de grootste burgerparticipatieacties die we tot nu toe hebben gekend en, en hebben meegemaakt. En betekent dat ook de politie, natuurlijk ook uh, uh, in dit geval. Uh, heel erg de burger betrekt bij uh, haar onderzoek. Ja, en is het fijn voor de politie dat mensen dat willen? Uh, nou, we hebben de burgers natuurlijk ook nodig. Uh, het is natuurlijk wel, uh, uh, ook wel lastig als je heel veel tips binnenkrijgt... om daar het overzicht in te, uh, in te behouden en in te krijgen. Uh, je ziet inderdaad dat er heel veel burgers uh, op eigen initiatief gaan zoeken... Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Maar het kan ook vervelend zijn als ze in een gebied zitten... Wat, uh, wat op een andere manier eigenlijk doorzocht zou moeten worden. Ja, want kunnen ze ook kwaad doen, zeg maar, in plaats van goed? Nou ja, als je met allen door een gebied heen loopt... dan uh, wist je ook sporen uit. Ja, precies. En dat is natuurlijk weer slecht... Dat, dat is uh, ja dat uh, nou, ja, slecht, slecht Nee, maar, goed, woord, daar zit, maar daar zit niemand op te wachten. Laat ik het daar zo zitten zeggen. We, Nee, daar zitten we niet op te wachten. Nee. Nee. En ook zijn er nu weer zoekspecialisten van uh, Mariniers, zeg maar. Uh, aan het werk bij het uh, Doornse Gat geloof ik, bij Renen. Dat zijn echte specialisten. Wat zijn dat voor mensen die daar aan het zoeken zijn, weet u dat? Uh, nou ja, je, hebt, je hebt verschillende specialisten die we kunnen inzetten bij vermissingen. En. Uh... Ja, de specialist van de mariniers, als het om de combat trackers gaat, ja. die, ken, die ken ik wel. Dat zijn eigenlijk militairen die ooit in Afghanistan hebben gewerkt om de bermbommen, de, de, de mensen die de bermbommen geplaatst hadden, om die terug te vinden. Dus die gingen eigenlijk terugrechercheren, dus de sporen die daar lagen. En er dan achterkomen bij welk huis uitkwamen. En uh, die hebben daar heel veel ervaring op gedaan. En uh, die kunnen heel erg goed in een bosgebied uh, uh, sporen opvangen en sporen volgen. Ja, dus eigenlijk worden alle zeilen bijgezet nu ja. om te kijken of we een spoor kunnen vinden. U, u wilt zelf niet te veel op deze zaak ingaan. Uh, maar in zijn algemeenheid gaan we verder praten... over wat uh, de landelijk bureau vermiste personen doet in dit soort uh, gevallen. Want stel, er komt een melding binnen dat er een kind wordt vermist. Wat gaat er dan onmiddellijk gebeuren bij uw team? Nou, Bij ons team gebeurt er eigenlijk niks onmiddellijk. Want een melding komt altijd binnen via de 1 en 2... of bij, de, bij het bureau van een politie en, en wordt door een... Uh... Uh, ja, officier van dienst uh, beoordeelt. Net zoals uh, elk ongeval uh, daar binnenkomt of een inbraak. En die bepaalt de urgentie. En uh, de mate van de urgentie en, en de middelen die beschikbaar zijn... bepaalt hij uh, welke acties er ondernomen worden. Nou, soms is het heel duidelijk wat er aan de hand is. Want een vermissing is een beleving. Hoe bedoelt en u dat? Nou... Um, als je een inbraak hebt, dan is er echt iets stuk gemaakt. Er is iemand een, een, een plek betreden, binnengekomen waar die niet hoorde te zijn. En uh, iemand hoeft niet zelf te weten dat hij vermist is. Dus het is van iemand een beleving dat hij er niet is. Maar de persoon die er niet is, hoeft daar het helemaal niet mee eens te zijn. Die hoeft helemaal niet te denken dat hij uh, vermist wordt. En uh, we zien dus ook dat veel vermissingen ook soms een uh, vergissing zijn. Een miscommunicatie. Ja, noemt u zo'n een voorbeeld dan? Wat, wat krijgt u dan binnen? Nou, uh, als we kijken naar kinderen, die vergeten nog wel eens te zeggen... dat ze bij een vriendje aan het spelen zijn. Oh, echt waar? Is het zo simpel soms? Zo simpel is het. En dat geldt ook voor, uh, ja, als je net in de verkeerde trein stapt... en je batterij van je telefoon is leeg... nou, daar kunnen sommige mensen zich heel snel heel veel zorgen over maken. Maar zo iemand komt dus ook wel weer snel terecht. En het is aan de politie, kijk, we hebben zo'n 20.000 meldingen... van uh, familieleden, vrienden, per 20 jaar. 20.000, echt waar, zoveel? Ja, ja, en daarnaast nog een keer 18.000 uit instellingen. En de politie wordt natuurlijk verwacht om altijd direct actie te nemen. Maar de grootste taak is eigenlijk om te zien... met wat voor soort vermissing heb ik te maken. En is dit een vermissing waar inderdaad politieinzet nodig is? Ja, want soms zit, zit zo'n kind gewoon heel dichtbij. Meestal zit een kind heel dichtbij. Kinderen maken we ons natuurlijk heel snel heel veel zorgen over. Want we bekommeren ons heel veel om, om kinderen en om het welzijn. Maar juist bij kinderen blijkt het vaak heel, heel eenvoudig te zijn... Zitten ze soms nog gewoon in huis? Ja, als je het hebt over uh, echt hele kleine kinderen van 1,5 anderhalf jaar, ja, die zijn heel nieuwsgierig. Dus die, uh, voor je het weet zijn ze natuurlijk al, uh, kunnen ze ergens zijn, kruipen ze weg. Maar ze vallen ook snel in slaap. Dus soms vinden we die terug onder een bed of in een kast. Of. Uh... Ja, en dan ben je natuurlijk al de hele buurt aan het uitzoeken. En ja, in je hoofd gaan natuurlijk de ergste gedachten spelen dan. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe uh, u als landelijk bureau vermiste personen... Dan, dan is het denk ik heel moeilijk om uit die 20.000 meldingen... die u binnenkrijgt op jaarbasis... om dan eigenlijk uh, die prioriteit te, goed te leggen. Hè? Want, want hoe doet u dat? Hoe kunt u nou zien van... nou, dat is waarschijnlijk helemaal niks. En dat is toch een raar verhaal. Nou, eigenlijk uh, een van de uh, belangrijkste vragen die altijd gesteld worden... is uh, hoe afwijkend is het vermist zijn van het normale gedrag? En uh, hoe afwijkender dat is, uh, hoe, uh, hoe ongeruster we worden. En dit is even in de tijd. Uh, we kijken natuurlijk ook uh, hoe goed kan iemand zichzelf redden. Heeft iemand geld bij zich? Heeft iemand medicijnen nodig? Uh, nou, dat, dat soort dingen. En alles bij elkaar maakt of het een hele ernstige vermissing is. En wat is dan afwijkend gedrag, noemt u eens iets? Nou, iemand die altijd stipt op tijd is en uh, nooit uh, een boodschap vergeet door te geven... en dan nu in ene uh, niks van zich laat horen... nou dan maak je je bij zo iemand toch wat sneller ongerust dan iemand die daar wat lakser in is... Ja, maar stel dat ik u nu bel en zeg... ik ben mijn kind zoek of mijn kind mm -hmm. kwijt. Uh, hij ligt echt niet in de kast te slapen. Ik, ik, normaal is hij altijd om zes uur thuis en nu niet. Welke alarmbellen gaan dan verder in werking? Gaat u dan gelijk op zoek met uw team of hoe gaat dat? Nee, dan vindt er een, een intakegesprek met u plaats... en dan worden er hele gerichte vragen aan u gesteld... En, en met die vragen wordt dan ook bepaald wat er precies aan de hand is. Kijk, niemand uh, verdwijnt zomaar. De, de, de, zijn, we hebben, de meeste vermissingszaken hebben een aanleiding. Er is een grote ruzie vooraf geweest. Uh, uh, er zijn psychische problemen, uh, er zijn financiële problemen, uh, echtscheidingen. Uh, dat soort dingen. Uh, of iemand heeft echt slecht nieuws gehoord, is terminaal. Of, of, of zijn partner is terminaal. Dat, dat ook heel vaak is dat iemand er gewoon even tussenuit wil. Ja, en, en dan is het aan u, aan uw team, om in dat intakegesprek dit zeg maar allemaal uh, te onderzoeken? In principe vindt dit intakegesprek gewoon plaats bij de politie. Dus bij die officier van dienst die de urgentie bepaalt en, uh, en meer wil weten over die vermissing. Op het moment dat ze een zaak hebben waarbij ze denken, hey, dit is niet zo duidelijk, ik wil nog even sparren, ik wil graag dat iemand meekijkt. Uh, dan komt er een specialist vermiste personen bij kijken. En ja. dat kan de specialist uit de, uit de eenheid zelf zijn... en ze kunnen zelfs ook opschalen naar ons landelijk bureau vermiste personen. Ja, want dan, dan is het serieus, hè? zoals bijvoorbeeld bij deze beide broertjes. Welke middelen worden er dan onmiddellijk nog meer ingezet? Nou, waar wij naar kijken is, wat, wat kan je inderdaad inzetten? We willen toch proberen altijd de privacy zo min mogelijk te schenden van mensen. Uh, maar heel vaak, uh, doordat we bij een vermissing geen vermoeden van een misdrijf hebben of geen bewijzen van een misdrijf... mogen we ook niet zoveel. Hoe bedoelt u dat? Nou, als er een uh, misdrijf is, dan mag je tactische opsporingsmiddelen inzetten... met toestemming van het Openbaar Ministerie. Wat is dat dan bijvoorbeeld, een tactisch opsporingsmiddel? Dan mag je denken, uh, kan je denken aan dat wij uh, de bankgegevens van iemand mogen opvragen... dat we kunnen kijken waar de telefoon uitgepeild kan worden... Mm -hmm. Uh, nou, Dat zijn dingen die de privacy heel erg schenden. En als je geen uh, bewijs van een strafbaar feit hebt of een vermoeden... dan mag je die dingen dus niet gebruiken. En dat is voor de politie dus lastig. Want het zijn dingen waarmee je heel makkelijk kan zien... Hé, waar heeft hij voor het laatst gepind uh, of waar heeft hij voor het laatst gebeld... Uh, om, om te bepalen of iemand, uh, waar iemand zit. Ja, en, in, uh, in de zaak van deze broertjes is er ook kritiek... Hè, dat de politie niet direct alles heeft prijsgegeven. Maar er is dus een reden voor, zegt u. Nou ja, je, gaat, uh, je moet eerst uitzoeken wat er echt aan de hand is. Als wij voor elke vermissingszaak... ik zei net, we hebben de 20.000 plus 18.000... Uh, meteen de media ingaan, ja, dan, dan verdwijnt ook elk gezicht. Hè, dan heeft het ook geen zin meer. Dus je moet ook echt alleen die zaken de media in doen... waarvan je zegt van, ja, maar nu telt elke seconde. En dit is echt urgent en dit is echt levensbedreigend. We hebben nu echt de hulp van iedereen nodig. Ja, en dan kunt u ook bijvoorbeeld dat Amber alert inzetten... is een van dat de middelen. Ja, dat is dan echt ook het zwaarste middel. Maar we gebruiken het EMBA Alert ook uh, voor uh, kindervermissingen... die iets minder urgent zijn, maar wel urgent zijn. Zo hebben we in het eerste kwartaal al via het EMBA Alert... social media netwerk 70 vermissingen uh, bekendgemaakt. Ja, en is het ook niet zo dat u dan achteraf wel eens denkt... we hebben dat Alert zeg maar niet gebruikt... maar dat hadden we eigenlijk gewoon toch wel moeten doen? Uh, nee, we hebben eigenlijk als ik terugkijk... Ik heb de cijfers van 2012 nog niet helemaal scherp... maar 2011 hadden we bijvoorbeeld ruim 60 uh, verzoeken voor een m alert. En die worden dus bijna allemaal afgewezen. Ja, Hoe doet u af, dat dat gebeurt dan niet? Dan doen we ze niet, dan voldoen ze niet aan de criteria. En achteraf uh, was dat een goede afwijzing, zegt u nu? Ja, wij, wij, wij evalueren alles, wij kijken naar onze beoordelingen... en dan hebben we de kinderen op een andere manier weten terug te vinden. Ja. En wat doet u nou met vermissingszaken die niet worden opgelost... Laten we hopen dat, dat, dat er vanavond misschien toch wat uh, uh, gevonden wordt... bij die, mm -hmm. al die zoekacties of de komende dagen. Maar wat nou als dat niet gebeurt? Wat kunt u dan nog? Ja, de, deze zaak is, is heel bijzonder. En die hou ik er dan ook even buiten. De me, we hebben bijna alle kinderen vinden we altijd terug. En de kinderen die wij nu nog missen... die staan ook op politie.nl onder uh, Vermist... Dat zijn uh, de langdurige vermissingen, zijn over het algemeen kinderen die door hun ouders naar het buitenland uh, ontvoerd zijn. Dus dat uh, door één van de ouders. Ja, en, en, maar toch, als u dan echt uh, bepaalde zaken niet kan oplossen, wat, wat, wat gebeurt daar verder dan mee? Ja, is dat dan ook, ook het eind dat ze op zo'n site worden gezet en. en... Nee wat, nee, wat we uh, verder doen met uh, langdurige vermissing is dat daar uh, vanuit een cold case team uh, nog een keer naar gekeken wordt of echt alles uit de kast gehaald wordt. Wat wij ook bij het landelijk bureau beheren is de dna databank vermiste personen en uh, uh, vermiste langer dan drie weken vermist gaan we dan DNA van veilig stellen, ook van hun familie en elk stoffelijk overschot wat wij in Nederland vinden of lichaamsdeel wat wij niet kunnen identificeren, daar wordt ook DNA van afgenomen. En dat wordt allebei in onze DNA-databank gestopt. En zo matchen we ook regelmatig. En, uh, en kunnen we ook weer uh, ja, mensen terugbrengen. In dit geval dan wel overleden. En dit kunnen we ook weer internationaal. Dus, dus oh. dan gaan we ook weer kijken van uh, hoe zit het in het buitenland? Zijn daar misschien stoffelijke overschotten aangetroffen? Die kunnen matchen met een vermist persoon in Nederland en andersom. God, ja, het is, het, we praten er natuurlijk op een hele zakelijke manier over. Maar het lijkt me ook moeilijk werk, mevrouw Schrijf. U als teamleider van het Landelijke Bureau Vermiste Persoon, of niet? Nou, we hebben een heel goed team. En we kunnen gelukkig met z'n allen heel erg goed kijken... naar de resultaten die we boeken. En uh, zeker als het gaat om vermissingen van, uh, van tien jaar oud... en we weten daar toch iemand uh, terug te vinden... dan uh, ja, wij beseffen wij ons heel goed wat voor leed wij daarmee oplossen. En dat maakt het werk juist heel erg mooi... Nou, ik wens u uh, sterkte de komende tijd met al die zoektochten. En natuurlijk ook uh, naar de zoektocht naar uh, Julian en Ruben. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen het Alice de Bruin. Ik maak me zorgen over mijn vader. Hij is niet meer de oude. Helaas was hij zelfs vergeten dat ik een nieuwe baan heb. Hij zal toch geen Alzheimer hebben? Ja, u hoorde een, een spotje van Alzheimer uh, Nederland. Ik ga praten met uh, Leo van Dijk, zit naast me. Goedenavond. Dag, Alice. Hallo. U heeft Alzheimer? Ja. U hoorde net dat spotje. Herkent ja. u dat, dat ze zo uh, praten? Nou, dat varieert. Ik, Ik kom mensen tegen die met hun 51-stal uh, uh, veel vergeten. Maar ook mensen van 70, Die uh, ja, dat is zo wisselend... Maar wanneer begon dat eigenlijk bij u? Weet u dat nog? Nou, dat... in 2007 heb ik een geheugencursus genomen. Ik werd me geadviseerd door een zorginstelling. En dus dan is er wel wat. En in 2009 heb ik een indicatie uh, gekregen. Ja, dat u Alzheimer ja, heeft. Dat ik Alzheimer he heb, ja. Dat ja. is een hele schok als je dat dan te horen krijgt. Ja, maar je kan over het algemeen redelijk tegen, tegen van, van alles. Ja, ja. Ik bof een beetje dus, hè. Dat u dat kunt, bedoelt u? Ja. Ja. Ja. ja, want u zit hier, omdat u een hele bijzondere folder heeft uh, gemaakt. Alzheimer voor uh, beginners, heet ja. hij. Uh, de brochure is gisteravond uh, gepresenteerd in Harlem, uh, denk ja. ik. Ja. Uh, ja, alleen die titel al, Alzheimer voor beginners. Ja, maar dat komt omdat je met de computer omgaat en, en die linkerschouw gelegd. Want. <laughs> Als je een beetje creatief bent, dan denk je, nou, dat is wel een lekkere naam eigenlijk. Ja, want, <laughs> ja. Wat, wat, want uh, u, u lacht er een beetje bij. Is humor belangrijk als je het over Alzheimer hebt? Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, dat merk ik in deze leeftijd, dat je wat, uh, wat vrijer bent. En dan komt, uh, komt humor ook tevoorschijn. Ja. Ik weet nooit of je jezelf erachter verstopt of dat... het. Gewoon alleen maar humor is, dat weet ik niet, hoor. Nee, hoe, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben 79. 79. En, en wat voor grappen maakt u er zelf eigenlijk over dan? Als u zegt, ja, ik bescherm me misschien wel achter, maar het, het werkt wel. Nou, ik, ik heb laatst een grove uh, grap gemaakt. Zaten we in een bus. Zaten we nogal uh, uh, veel te lachen met elkaar. We waren met een groep. En er zei twee dames tegenover mij. Die zeiden, uh, wat is dit voor een leuke groep? Ja, ik zei, dat is een groep met mensen die geen hersenen meer hebben. Dus, dus dat een beetje grof, maar dat is dan de vrijheid die ik neem om... Uh, ja. Om, ja maar, maar ook waren... Ik weet niet of het past, maar... We waren van de we verleden week in een uh, veiling uh, in Noord-Holland. En uh, naar, daar stond een kist met uien, groot, een grote kist met uien... Met een, met een hele hoop erop. En uh, ja, ik ben nogal vlot, dus ik, ik, ik tikte in... en ik had die hele kist gewonnen. Maar... Dat dacht ik niet, ik dacht ik kilo maar goed, de hele kist. Ja, zei die mevrouw, maar uh, uh, wat gaat u nou doen? Ik zei, nou, ik, uh, ik ben loper, dus ik heb een andere oplossing. Ik draaide hem om en ik zei tegen die zaal, en die mensen zeiden... jongens, straks na afloop, allemaal twee uien meenemen. En dat is toch opgelost. <lacht> het opgelost. Dat was een grapje, hoor, van die... Uh, van die club daar, van het museum. Ja, want, want, want waarom heeft u eigenlijk deze brochure ges geschreven? En voor wie eigenlijk? Nou, ik heb hem echt geschreven, omdat ik merk... Kijk, ik heb midden tussen de mensen gezeten die Alzheimer hadden, oude zusters, en dan kom je in allerlei soorten plekken terecht, een paar jaar lang, en dan merk je dus dat uh, mensen die vergeten, die doen er niks aan. Die, die zijn zo bang om tegen zichzelf te vertellen dat ze... Uh, dat ze, dat ze vergeten dat ze er niks aan doen. En die wachten dan en wachten dan. En dan op laatst dan kunnen ze niks meer. En dan begint natuurlijk de ellende. Ja. Dat vind ik zo jammer. Want als je in een beginstadium alles gaat doen wat er mogelijk is... kan je veel langer mee. Dat, dat is dus wat ik probeer te vertellen. Ja, dat beschrijft u ook in die folder. Ja. Uh, tijdig, hè? u staat niet ja. wachten tot je begint... Veel te vergeten? Nee, je moet het doen als je gaat vergeten. En dan, dan ga je op zoek en dan ga je praten met zorginstelling. Of de mensen, van, bij ons, ons heet het dan draagnet. Of, nou, er zijn zat van die mensen die informatie willen geven. Maar, maar ga dat doen. Ja, Stof even... niet je kop in het zand. Ja, nee, bijvoorbeeld. Maar het gaat heel ver. Want als je bijvoorbeeld in een fase komt dat je eigenlijk stoppen met autorijden. En je beslist dat zelf, hè, op het moment dat je het nog allemaal weet... is dat lang zo erg niet als dat je een ander jou komt vertellen... dat jij moet stoppen met autorijden. Nou, daardoor ontstaan die grote ruzies. Dus het is ook het voorkomen van van partnerruzies en van... Ik wil niet zeggen dat ik nooit met mijn vrouw overhoop lig... maar dat had ik vroeger waarschijnlijk ook een stukje. Ja, is en, het erger nou, geworden dan, nu ja, je Alzheimer zij zegt, heeft? Zij zegt dat ik een, een, een korter lontje heb. Dat, ja. Uh, ja. Ze is bij u, hè? ze ja. staat achter de ruit waar ze ja. staat te lachen. Ja. Ja. hoor. Dus ja. uh, u kunt zo de studio rustig uitlopen, volgens mij. Ja. Uh, u zegt ook in die, in die serie, behalve dat je het moet accepteren... en er snel bij moet zijn om wat te gaan doen. U zegt bewegen. Ja, dat is inherent aan elkaar. Nou, eigenlijk bewegen en natuur. Natuur is zo helend. Dat, dat is iets waar ik in geloof, maar wat ik eigenlijk steeds meemaak. Als ik eh, bijvoorbeeld verlaten puberteit heb, zo noem ik dat, hè, dus dat ik het moeilijk heb. Verlaten puberteit. Ja, dat noem ik verlaten puberteit. Dat is, dat is eigenlijk het ja. synoniem voor u voor, Alzheimer. Nee, ik denk dat je kinderen hebben, die zijn benoemd in een stadium, dat ze niet. Uh, Helemaal goed functioneren. Dat kun je zelf ook hebben. En ik noem dat dan verlaten puberteit. Ik vind het een prachtig woord. Ja, dat is heel mooi. Ja, <laughs> maar, dan ik ga ik bijvoorbeeld, maar dan ga ik bijvoorbeeld naar, op de fiets naar de duinen bij ons in de buurt. Dan ga ik een rondje lopen. En dan ben ik helemaal beter. Het is ongelooflijk dat die natuur zo'n invloed op je kan hebben. En dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Mensen letten nou eens meer op, als je in de natuur bent, wat er met je gebeurt. Wat je. Wat je dan voelt. wat je, Ja, dat vind ik zo geweldig. En hoe verklaart u dat? Dat u zich zo goed voelt als u de natuur in geweest bent? Uh, ik denk dat er een paar dingen zijn die bij mij spelen. Ik mediteer veel, dus ik heb ook. Uh, uh, ik voel ook veel dingen. Ik ben anders geïnformeerd dan de doorsnee mens. En ik, uh, ik heb bewondering voor de natuur, voor, voor planten en dieren. Ik zal niet gauw een dier schoppen of, of een een plant zomaar wegschoppen. Weg maar uh, ik denk dat het daarmee te maken heeft... dat je van dieren houdt, dat je van mensen houdt. Oh, en dat het doet dat... u goed in ieder geval. Ja, ja. En u zegt ook in die folder ritme. Dat is heel belangrijk. Ja, dat, is heel, dat is heel interessant. Ik, ik, ik doe tegenwoordig aan ritme omdat ik ontdekt heb bijvoorbeeld... als je uh, als je, je fiets wegzet, hè, je mm -hmm. Wij hebben in Haarlem een hele grote... Ik woon niet meer in Haarlem, maar een hele grote stalling... van een paar duizend fietsen. En als daar je daar je fiets wegzet en je kijkt niet om... Dan, dan heb je echt een slechte dag, hoor. Maar je vindt hem niet. Dan nee. duurt misschien een uur voordat je hem terug hebt. Maar dat heb ik ook, hoor. Maar, maar kijk je twee keer om, en u ook, ja. dan vind je hem. Ja, en dus dan, ik zet mijn fiets neer, ik kijk om, ik kijk nog een keer om... Ja, ik, maar dat, dat doe je rustig, dat je erop in laat werken. Ja. En dat is ook zo... In mijn situatie, als ik Alzheimer heb, ik vergeet heel veel. Ik loop naar de badkamer en ik wil wat halen en ik weet niet meer... waarom ik daar naartoe ga. Nou, als ik het niet vind, ga ik terug naar de plek waar ik het bedacht. En dat is het interessante. Dat is nou ritme. Het is een soort ketting. Er is daar een schakeltje tussenuit. Dan ga je terug en dan pak je die ketting beet en opeens weet je weer wat er daar moet gebeuren. En dat is zo met die fiets ook. Als je dat twee keer, drie keer doet... En dat gaat met zoveel dingen. Ik heb smorgens een bakkie met rommel erin. En, en ik zet het daar neer en ik ben maar aan het wassen. En nou, dat, dat gebeurt dan allemaal. Doe je dat niet? Nou, dan, dan ga je drie keer terug naar de kast... omdat je je scheelepparaat bent vergeten en zo, zo werkt het. Ja, dus alles staat klaar. Ja. Alles doet u op eenzelfde volgorde ja, En dan kunt u functioneren. Ja. En, en, ja, het zijn natuurlijk hele suffe verhalen. Maar ik heb slippers en die zit ik altijd op dezelfde plek. En ben ik ze kwijt, ga ik naar die plek en dan staan ze. Ja. Oh, dat komt door het ritme, dat je altijd alles terugbrengt op dezelfde plek. En dat heb ik ingevoerd bij mezelf. Ja, en dat werkt. En u zegt, dat heb ik allemaal, dat, dat staat ook allemaal in die folder. Heel helder beschreven, moet ik ja, zeggen. Ja. U zegt, ik wil daar gewoon lotgenoten mee helpen. Ja, want je krijgt er, als je deze ziekte hebt om niks ruzie met iedereen. En als je die, dat soort dingen kan voorkomen, dan nou, heb je al minder ruzie. Ja, om niks ruzie, waarom is dat dan? Nou, dit is bijvoorbeeld, waar heb je me nou een sloffen gelaten? Weet je wat zo, zo. Ja, ja. Maar je moet het bij jezelf zoeken, je moet zelf dingen regelen. En als je het nog kunt, dus. Ja. Ik, ik vertrouw erop dat als ik later minder, minder kan denken of minder weet, dat ik dat dan ook nog automatisch doe. Ja, en, en, en, en u heeft het over later. Hoe ziet u wat dat betreft de toekomst? Want wij praten nu met elkaar nou, en, en ik, ik, ik merk helemaal niets aan u. Ja, dat kunt u niet zo zeggen. Nee, dat, dat kunt u niet zeggen. Ik, Want? Uh, nou ja, gisteren had ik een toestand waarbij mij dan zo'n eerste brochure werd aangeboden. En ik wilde wat zeggen en dat kon ik helemaal niet meer. Dus de, je, je bent zo gauw geraakt, je bent zo... Gevoelig geworden. Dus ik ben wel blij dat ik hier normaal zit, ja, dus zit te dus praten. Ja, dus u heeft nu eigenlijk een, een, een goede dag of, of, of een goed moment. Nou, het, nee, het was een, ook een drukke dag doordat mijn tom, tom het niet deed en dan wil ik dat laten lukken en vrees. Nee, dus dat is niks. Nee, dus niet, dit gaat niet elke keer zoals het nu gaat. Dat wij is hadden wat u het zegt. Het over. Dus ja, we hadden het over de toekomst eigenlijk. Want ja, hoe, hoe, toekomst, zie, hoe ziet u de toekomst nou, als ik? Als ik in de verte alles zie, ik heb dus mensen begeleid, ik heb vrienden die overleid, overleden zijn, ik zie die ellende. Ik heb twee broers gehad die, die, die dan uh, een herseninfarct hebben gehad, maar ook een ander die uh, drie zusters, twee zusters die uh, Alzheimer hebben gehad en één later. Als ik die ellende allemaal zie van het op bed liggen. En, en... Maar wat ik veel erger vind, is dat. Ik maak mensen mee die, uh, die uh, tegen hun vrouw staan te schelden... en, en heel boos worden om, om, omdat ze het niet kunnen. Hè. Ja. Nou, dat, Ik denk dat als ik in dat stadium kom, dat ik dat niet wil. Dat ik nu al ga beslissen, als ik in dat stadium ben... en dan zeker ik dat af door iemand van een draagnet die, uh, die dan mee helpt beslissen als ik het niet meer kan beslissen. Goed. Ik vond het ontzettend stoer dat u hier dat hele verhaal vertelt. Ik vind het ontzettend goed dat u die folder heeft gemaakt. Ik heb er ook heel veel van geleerd en dat is heel belangrijk. Mag ik u danken voor de komst? Leo van Dijk was hier. En als u nou die brochure Alzheimer voor beginners uh, wilt zien... of wilt opvragen, dan kan dat bij de Haarlemse Zorgstichting SHDH... Boekje is daar gratis verkrijgbaar via info.shdh.nl. Dit was Twee Dingen van Max voor vandaag. Voor meer informatie en ook onze uitzendingen gaat u naar onze website tweedingen.nl. U kunt nu gaan luisteren naar langs de lijn met Robert Neder. De finale van de Champions League. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Robert Meder. Ja, goedenavond. Toen het Europa League seizoen begon... hadden we nog hoop op een Nederlandse club in Amsterdam. Dat hij in de finale zou staan. Nou, die hoop werd in februari vervlogen. Toen Ajax na penalties werd uitgeschakeld door Stewa Boekarest. De Amsterdam Arena is vanavond gevuld met fans van Benfica en Chelsea. En wij zijn er natuurlijk bij. Twee verslaggevers gaan de wedstrijd zometeen integraal verslaan. En hier in de studio is Jan van Halst. De man die het duel voor u zal analyseren. Maar we beginnen met het wielernieuws van vandaag. Want uh, na de Rabobank is ook van Kansolij binnenkort geen wielersponsor meer. Uh, dat heeft de ploeg vandaag bekendgemaakt. Tot grote teleurstelling uiteraard van de ploegbaas Daan Luijks. Het is natuurlijk altijd heel moeilijk om afscheid te nemen van een partner... waarmee je vijf jaar heel fijn hebt samengewerkt. Uh, maar het biedt natuurlijk ook kansen voor de toekomst. En ja, toch willen we dan ook graag kijken naar die, naar die kansen. Ja, daar nou wil ik het straks even over hebben. Allereerst even de reden waarom ze ermee stoppen. Wat zeggen ze? Uh, Vakantieleven heeft onderzocht dat ze hun doelstellingen in de landen waar het fietsen populair is, ruimschoots uh, behaald hebben. Uh, op één land na Duitsland, uh, omdat daar het fietsen nog steeds niet wordt uitgezonden. En uh, doordat de landen uh, die voor hun heel belangrijk waren, de resultaten zijn behaald. Uh, en Duitsland niet lukte, hebben ze nu besloten om het geld wat ze voorheen in de wielenploeg stopten, te gaan investeren in Duitse tv. Om daar. Uh, publiciteit te halen. Ja. Uh, Duitsland uh, zendt op dit moment uh, geen of weinig vuurrennen uit vanwege natuurlijk al het gedoe rond de doping. Uh, ik kan me voorstellen dat dat toch ook een argument is geweest uh, voor de sponsor om er nu mee te stoppen? Ja, alleen het indirecte belang. Dus alleen uh, vanwege het feit dat het in Duitsland niet werd uitgezonden. Uh, ze hebben altijd gekeken naar het heren nu en niet naar het verleden. Uh, We hadden van tevoren afspraken gemaakt met de sponsor... wat wel en wat niet en altijd nauw betrokken bij uh, beslissingen. Dus uh, ze zijn niet gestopt, gelukkig... vanwege het feit dat er uh, bekentenissen zijn geweest... of om bijvoorbeeld het Armstrong uh, zaak. Nee, dat had er niks mee te maken. Maar ook in de eigen ploeg is natuurlijk wel wat gebeurd in het verleden... Uh, uh, ik kan me voorstellen dat dat misschien nog een argument was. Nee, want ook daarbij, bij die keuzes waren ze betrokken... en waren ze het eens met uh, de, de weg die we bewandeld hebben. Dus ook, ook dat speelde geen rol. Um, um, hoe is het nieuws bij de renners zelf aangekomen? Ja, de renners hebben geïnformeerd. Net voordat we de pers hebben geïnformeerd. Dus uh, vanavond zal ik uh, alles wel horen en contact opnemen met de renners hoe het leeft. Want de ene groep zit in Californië, de andere groep zit natuurlijk in Giro. En natuurlijk is dat moeilijk, want er, er komt onzekerheid. Uh, maar we gaan proberen die onzekerheid zo snel mogelijk weg te nemen. Ja, dat zal ik wel moeten denken. Want ja, er zit een Tour de France aan te komen. En als renners op dat moment misschien nog geen duidelijkheid hebben over hun toekomst... gaan ze elders shoppen vaak. Ja, of misschien wel veel harder fietsen nog... omdat ze graag uh, een goed contract verdienen. Nee, ik kijk, natuurlijk tot 31 december zal alles hetzelfde blijven. Tot 31 december van dit jaar is alles gegarandeerd. Natuurlijk uh, moeten wij datums afspreken met renners... tot waar uh, wij willen gaan zoeken. Uh, wij zijn van overtuigd dat we iets gaan vinden. Maar uh, voorlopig hebben we een datum in ons hoofd. Uh, en dan mag ik ook wel openbaar maken dat uh, voor de Tour voor de Tour van dit jaar moeten wij bekendmaken... Uh, of we iets hebben of niks hebben, uh, zodat iedereen vrij is om iets anders te zoeken. Ja. Uh, en hoe groot is die kans dat dat gaat lukken? Ik bedoel, we, we hebben natuurlijk uh, de, de blanke ploeg uh, die, die ook nog op zoek is. Uh, hebt u al wat contacten? Bent u daar positief over gestemd? Uh, we hebben natuurlijk altijd uh, sluimerend gezocht, zal ik maar zeggen. Want in het contract stond in dat we met een, sponsor, een nieuwe sponsor... eerst naar de vakantie -lijn moesten gaan, want zij had recht, het eerste recht... We hebben gezocht, we hebben wat partijen, zitten we bij aan tafel, daar zijn we redelijk positief gestemd over. Er liggen nog geen contracten die getekend kunnen worden, maar toch in ieder geval de eerste, de eerste gesprekken, goede gesprekken zijn daar. Dus daar hebben we wel vertrouwen over, maar dat moet natuurlijk nog wel gebeuren. Het is natuurlijk een heel moeilijk moment, hè, gezien die enorme onrust die er momenteel is in het wielrennen, juist vanwege die toestanden rond die doping. Inderdaad. Uh, de doping heeft zeker geen goed gedaan aan het wielrennen. Aan de andere kant zouden we ook kunnen zeggen... misschien zijn we nu eigenlijk op de goede weg. Uh, dat kunnen we nog niet vaststellen, maar uh, er is in ieder geval heel erg veel gebeurd. In Nederland leeft het heel erg. Naarmate we verder naar het zuiden gaan of nog verder naar het Midden-Oosten... Uh, leeft dat toch iets minder. Want er wordt toch meer gekeken naar van wat, wat is het rendement nou van de wielerploeg. En ja, we hebben aangetoond met diverse onderzoeken... dat het rendement nog steeds uh, astronomisch groot is. Ja, u zegt Midden-Oosten. Speelt daar ook wat? Ja, op dit moment ben ik uh, een, een reizende burger. Dat kunnen we wel zeggen. Ik, ik vlieg echt de wereld rond en ik voer overal gesprekken. Uh, van het Midden-Oosten tot Amerika, uh, van China tot ja, uh, noem het maar. En uh, we zijn in gesprek. En dat hoort ook denk ik zo. Want we moeten proberen die ploeg natuurlijk in de lucht te houden. Maar is daar, daar is interesse voor wielrennen. Zoals dat hier in Europa uh, toch redelijk groot is. Uh, die cultuur hebben ze daar natuurlijk niet. Nee, maar er zijn natuurlijk redelijk wat bedrijven die Europa willen veroveren. of toch in ieder geval hun merk uh, in Europa bekend willen maken. of mondiaal bekend willen maken. En dan is Wielerij natuurlijk een fantastisch instrument. Daan Lijks, de ploegbaas van Vakansolij DCM. tegen verslaggever Martin Friesema. Ja, als we het toch over wielrennen hebben, gaan we even naar de Giro. Vandaag de elfde etappe naar Fajont. Er zaten twee klimmen in en een aankomst bergop. De over Navardouskas won. Sebastian Timmerman, je hebt de rit gezien. Goedenavond. Jij kan ongetwijfeld vertellen, want het zou een rit van de a voor de aanvallers worden. Is dat ook een rit voor de aanvallers geworden? Het was een rit voor aanvallers, ja, ja, ja. Dat was even de vraag met twee beklimmingen van, de, van die tweede categorie. Um, of misschien de klassementsrenners elkaar toch weer zouden gaan aanvallen... maar dat, uh, dat gebeurde niet. Er reed uh, een groep weg van twintig man. Daarbij trouwens geen Nederlanders. Zeventien Nederlanders rijden er in de Giro mee. Maar geen één zat er in die groep van twintig. Wel waren de drie Nederlandse ploegen allemaal vertegenwoordigd. Heel even leek een van die drie Nederlandse ploegen, namelijk Argo simano misschien wel met de zege aan de haal te gaan. Want Patrick Gretsch, dat is de Duitse die voor hun rijdt... reed lang aan de leiding, eh, pakte anderhalve minuut op de achtervolgers. Maar vervolgens kwamen er Daniel eh, Os en Ramonas da, Navardauskas daarbij. En op de slotklim rijdt Navardauskas uiteindelijk weg. Hij wint, Daniel Os wordt tweede. En Pirazzi eh, kwam zelfs ook nog over Gretsch heen. Eh, Gretsch viel helemaal terug. Pirazzi wordt derde... Ja, je hoort het al aan de namen. Het zijn uh, inderdaad uh, de rittenkapers. Ja, ja. uh, Enige idee waarom er geen Nederlanders bij zaten? Nou ja... Uh, het, het, duurde, ja nou, het duurde sowieso heel lang voordat uh, deze groep tot stand kwam. Uh, meer dan een uur. In het eerste uur werd ook uh, meer dan 50 kilometer afgelegd. Nou, dan weet je wel hoe hard het is gegaan. Ja. En we kennen het ook uit de Tour. Uh, vaak is dat eerste uur in zo'n etappe uh, soms nog wel het leukste... de strijd om daadwerkelijk weg te geraken... Uh, um, ja, en uiteindelijk, goed, de Nederlandse ploegen waren wel vertegenwoordigd... maar met, uh, met uh, niet-Nederlanders. Maar dat maakt natuurlijk voor hun niet uit. Wat zijn de gevolgen voor het klassement? Nou, die zijn er dus niet. Uh, daar blijft gewoon uh, Nibali aan de leiding. Evans blijft, uh, blijft tweede. En dan valt er uh, wel een behoorlijk gaatje naar Oran, die gisteren won... naar Wiggins en naar Geesink. Die blijft gewoon netjes uh, op de vijfde plaats staan. Het was trouwens voor de ploeg van Navardauskas wel een, uh, een mooie zege. Dat is Garmin. De ploeg met Hesjedal in de gelederen, vorig jaar de Giro-winnaar... nou, die verloor gisteren meer dan 20 minuten. Dus wat dat betreft hebben zij wel de, een kleine sportieve revanche gehad. Laten we even naar morgen kijken, 134 kilometer naar uh, Treviso. Een uh, uh, uh, korte etappe dus. Ja, Een heel etappe, of uh, ja, uh, hoe moeten we dat zien? Het is, het is echt ultra kort hoor, voor, voor zo'n uh, grote ronde. 134 kilometer, er zitten een paar beklimmetjes in. Maar ik denk dat er een groepje zal gaan... Uh, maar dat het uiteindelijk weer een uitgelezen kans wordt... bijvoorbeeld voor Mark Cavendish... Om voor een ritzegen te gaan. Doet nog altijd mee in de Giro. Dus ja, morgen weer een uitgelezen kans voor hem. Ja, en zondag dan de koninginnenrits. Uh, dan zou de Calibier worden beklommen. Maar ik begreep dat er gezien het weer dat er wat problemen zijn. Ja, nogal. Uh, er zijn al foto's uh, voorbij gekomen van uh, de besneeuwde Calibier. Daar ligt sowieso op de top meer dan twee kilometer. Veel meer dan twee kilometer, 2600 meter. Daar ligt sowieso al sneeuw. En ze geven beesten weer op voor komend, uh, komend weekend. Daar in, uh, ja, in de Alpen, de, de, de westkant van Italië, de oostkant van, uh, van Frankrijk. Uh, daar gaat waarschijnlijk heel veel sneeuw vallen. Vooral ook boven de twee kilometer. Ja, de organisatie van de Giro heeft uh, eerder dit jaar al met uh, datzelfde bijltje moeten hakken. Want zij organiseren ook Milaan-Soremo. Daar moest ook een klim worden geschrapt. Het zou zomaar kunnen dat er komend weekend weer ingegrepen uh, moet, moet gaan worden. Maar daar zijn de beslissingen nog niet overgenomen. Nou, die worden ongetwijfeld uh, genomen. We wachten het af. Uh, dankjewel, uh, Sebastian. We horen muziek uit de Amsterdam Arena komen. Uh, heren, goedenavond. Roland van der Geer en Frank Wielaert. Goedenavond. Jan van Hals, hier in de studio, Jan. Goedenavond. Goedenavond. Je verheugt je erop. Goedenavond, Jan. Ja, prachtig affiche, dacht ik. Ja, dat lijkt mij ook. Uh, laten we hopen dat het ook een prachtige wedstrijd wordt. Wat voor muziek horen wij, heren? Je hoort, de, de muziek die behoort bij de openingsceremonie van deze wedstrijd. Het geeft te raden met welke attributen ons land wordt geassocieerd. Ik mis eigenlijk alleen de klompen, maar tulpen, molens en een prachtig embleem En van bovenaf... Ja, kunnen we dus twee emblems zien van de clubs die vanavond meedoen. Chelsea en Benfica die vanavond gaan strijden natuurlijk om die mooie bokaal, om die Europa League. En daar lopen tal van kinderen met tulpen omheen. Nee, dit is een mooie openingsceremonie en daar hoort ook deze, deze muziek bij. Goed, dan um, ja, de mannen die het moeten gaan doen vanavond. Uh, in theorie, zouden daar Nederlanders bij kunnen zijn? Uh, komen die ook op het veld, tenminste wat de basis betreft? Uh, niet als het gaat om uh, Benfica in ieder geval. Daar zit uh, Ola John op de bank. Dat is op zich uh, opmerkelijk, want uh, hij speelt toch geregeld zijn wedstrijden mee bij Benfica. Maar ze willen wat voorzichtig met hem omspringen. Nou, in dit soort wedstrijden eh, heb je dat dan toch liever niet als speler zijnde. Dan wil je gewoon lekker eh, aan de bak. Maar eh, op zijn plaats speelt nu Salvio. En op zich snap ik dat wel. Want Salvio die heeft al twee eerdere Europa League finales gespeeld. En ze allebei gewonnen met Atletico Madrid. Dus die wil je wel in de basis neerzetten. Dat is een goed omen voor de coach, Jorge Jesus die zijn eerste grote prijs kan pakken met Benfica. En dat doet hij zonder Maxi Pereira. Normaal gesproken rechtsback, maar vandaag geschorst. Hij is er dus in ieder geval niet bij. Malgarejo speelt op zijn positie. En voor de rest zien we niet zo heel veel gekke namen... bij Benfica in de basis. Achterin Luis Sao, Garay, dat zijn de bekende namen. André Almeida is normaal gesproken linksback vandaag rechtsback. Matic natuurlijk, ex-Vitesse, ex-Chelsea ook. Hij speelt controlerend op het middenveld samen met Perez en Rodrigo. En uh, voorin Gaetan. Hij komt vandaag vanaf de rechter in plaats van de linkerkant. Salvio dus vanaf de linkerkant. En in de punt van de aanval de topscorer... Oscar Cardoso uit uh, Paraguay. En, en uh, Ola John dus inderdaad op de bank. Net als de topschutter uit de, de competitie. Lima, ook hij begint op de bank. Want Cardoso is de man van de Europa League. Ja. Op dit moment uh, op het veld uh, Bjorn Kuipers. Met zijn assistenten van Roekel, Zijnstra en uh, van Boekel en Liesveld. Die laatste twee zijn de vijfde en de zesde official. Vierde man is... Niet van de Nederlandse maakgeleid. Dat is Felix Bries, de Duitser. Die uh, moet eventueel klaarstaan om uh, als scheidsrechter op te treden. Dat moest dus een uh, UEFA-scheidsrechter zijn. Toch mooi. Ik zat even naar die Erwin Zijnstra net te kijken. Ooit afgekeurd als scheidsrechter, is toen maar gaan vlaggen. Nou, ja, Dat is, uh, zal hem goed bevallen zijn, want in het kielzorg van uh, Kuipers... Mm, hij behoort tenslotte tot zijn vaste team... komt hij overal in Europa en pakt hij mooie momenten mee. Twee Champions League-wedstrijden en nu dus de finale van uh, de Uwe Europa League. We kijken even naar Chelsea, naar uh, de namen. Tschechisch is daar de doelman, Aspili. Quetta, Ivanovic, Cahill en Cole staan achterin. Alleen de naam van Cahill is misschien een opvallende. John Terry, dat is toch een houder bij Chelsea, is geblesseerd. Is er niet bij. En dat betekent dat dat niet echt een finale dier genoemd kan worden, deze Terry. Want vorig jaar in de Champions League finale moest hij vanwege een schorsing verstek laten gaan. Nu dus vanwege een blessure. En die Cahill, die vaart daar wel bij. Dan twee controleurs op het middenveld. Lampert en Luis. Luis die ook nog wel eens als centrale verdediger speelt. oudspeler overigens ook in van Benfica. En voorin een andere oud-Benfica-speler. Ramirez, Juan Mata en Oscar. En als hele diepe spits ook nog Fernando Torres. Niet erbij. En dat uh, stilt een uh, stok op een borrel. Eden Hazard, de Belg, de smaakmaker, de spelmaker eigenlijk van uh, het huidige Chelsea. Hij heeft een blessure en moet de noodgedwongen dus toekijken. Vanaf ja. de tribune zit daar niet alleen, want daar zitten er nog 54.000 vanavond. Ja, het klinkt in ieder geval uh, gezellig, Jan van Halst. Uh, zet die ploegen is... Uh... Is naast elkaar. Want alleen al naar de spelsystemen, als we daarna kijken, die, die, die zijn beduidend anders. Hè? Ja, Chelsea heeft uh, sinds vorig jaar, of sinds dit seizoen eigenlijk uh, wel een, een switch gemaakt. Uh, veel meer creativiteit. En uh, ze spelen ook redelijk afvallend. Wat dat betreft is het jammer dat Hazard niet bij is. Dat was toch wel uh, de vormgever. Zoals net al uh, aan werd aangegeven. Maar ja, daarnaast hebben ze nog zoveel creativiteit in de ploeg uh, uh, met Guamata. Maar met name Oscar, de Braziliaan, die speelt nou een beetje vanaf links. Dat is echt een fantastische speler. Benfica daar tegenover spelen toch iets verdedigender. We hebben ze afgelopen weekend... Uh... Nou, uh, heel veel mensen hebben die wedstrijd gezien. Dat was de topper in de Portugese competitie tegen Porto. Keihard uh, de wedstrijd. Keihard. de wedstrijd. Ja, ja, ja. Met heel veel emotie. Ja. En uh, de, die wedstrijd kan trouwens nog wel eens naar vanavond toe doorspelen. Want die, die verloor Benfica. Die hebben bijna het hele seizoen bovenaan gestaan. Laatste minuut, hè? En die uh, verloren nou in de laatste minuut ja. uit ja. bij Porto. En uh, ja, staat nog één wedstrijd daar op het programma. Maar ze dreigen daarmee een beetje het Portugese kampioenschap uh, mis te lopen. Dus het uh, verdedigende Benfica tegenover het aanvallende uh, Chelsea... Als ik jou zo beluister, tussen de regels door... dan verwacht jij eigenlijk dat Chelsea het vanavond gaat doen. Uh, heb ik dat goed beluisterd of niet? Nee, juist niet. Oh, echt niet? Nee, juist niet. Omdat, uh, kijk, het spelsysteem van Chelsea kan wel aanvallend en creatief zijn. Maar als je ze hebt gevolgd, ook in de Premier League... dan zie je heel vaak dat die creativiteit uiteindelijk... Uh, niet tot het gewenste rendement leidt. Tenminste... He, als je kijkt naar, naar deze spelersgroep hadden ze toch wel wat langer mee mogen doen om het kampioenschap. Nou, nou, eigenlijk haakten ze al vrij vroeg af. Mm. Ze hebben wel weer in de Champions League plaatsgehaald. Maar, uh, nee, en, en, en Benfica kunnen echt, zoals je al memoreerde, keihard verdedigen. Goed georganiseerd en met snelle counters toeslaan. Dus ja, ik denk, mijn gevoel zegt dat Benfica gaat winnen. We gaan het zien. We gaan naar de arena, naar de finale van de Europa League. Benfica speelt op papier thuis tegen Chelsea. De verslaggevers Ronald van der Geer en Frank Wila. Even nog een schietgebedje van uh, Cardozo. En dan is de aftrap uiteindelijk daar in de Amsterdam Arena. Mooie grote wedstrijd voor Amsterdam. En ze waren er ook klaar voor. O, het veld is een beetje glad. Want er wordt onmiddellijk uh, gegleden achterin bij uh, Benfica. Door een van de twee centrale verdedigers. En uh, de Portugezen dus met het balbezit. Maar worden onmiddellijk vastgezet. Althans op het middenveld. Want de achterhoeder mag daar gewoon doen wat ze uh, willen. Met uh, André Almeida. En uiteindelijk aan de andere kant Garay. Die de diepte gaat proberen te zoeken bij Malgarejo aan de linkerkant. Ook hij, zo gauw die op de helft van Chelsea komt, wordt vastgezet. Diepe bal proberen, maar die gaat over de achterlijnen, dan kan Chelsea het overnemen. Eerste minuut loopt dus bij die 0-0 stand. Werd net al even gerefereerd aan Benfica afgelopen weekend. Spelen dus tegen Porto was notabene de eerste nederlaag. Pas dit seizoen in de competitie, maar gelijk funest. Omdat uh, het elftal van uh, Jorge Jesus, de coach van uh, Benfica, uh, vijf keer gelijk speelde. Porto zes keer verloor, ook niet. Ja, nu de eerste nederlaag. Dan staat uh, Porto dus precies erboven met nog één wedstrijd in die Portugese competitie te spelen. Twee ongenaakbare ploegen die elkaar het leven zuur hebben gemaakt. Ja, en dan lijkt uh, Benfica aan het kortste eind te trekken. Nu moet het aan het langste eind trekken tegen Chelsea... Benfica dat nu even verdedigend moet optreden. Chelsea even op Portugese helft is. En Benfica komt daar nu aardig uit. Dat doen ze goed over de linkerkant althans. De beweging in eerste instantie was prima daar van Perez, Maar zijn paas de breedte in naar de linkerkant. Die was een stuk minder. Rodrigo was daar nog lang niet bereid om daar aanvallende impulsen te gaan nemen. En dus de bal over de zijlijn. Chelsea gooien. In eerste instantie gooien ze de bal zo... ...naar Benfica, maar krijgen ze hem weer terug. Even wat rommelig op het middenveld, omdat ook Chelsea de bal vervolgens weer doodleuk en heel snel inlevert. En dan kan Benfica toch komen over rest. Met de eerste paas richting Cardozo, eerste doelpoging. Voor hem zijn ze nog wel een beetje bang. want hij is groot, hij is sterk en zeer ervaren. Die krijg je niet zomaar ondersteboven. Geschikt natuurlijk bij uitstek voor dit soort wedstrijden. Oscar Cardozo, topscorer ook bij Benfica met zes goals. In de Europa League. Niet voor niets vandaag krijgt hij de voorkeur boven Lima. Een prima voorzet. De eerste keer dat ze achterin bij Chelsea eventjes moeten opletten. Hij was even weg bij de centrale verdedigers. Ivanovic en Cahill. En dat moet je inderdaad niet doen. Nu balbezit zei het kortstondig voor Chelsea. Dat overigens ook het Nederlander op de bank heeft. AK zullen we toch maar zeggen. Want er staat een prachtige accent op zijn naam. Een jongen die uit de jeugdopleiding van Feyenoord komt. geboren is in Den Haag. 18 jaar is. En dit jaar voor het eerst dan. Hij stapt over naar Chelsea. Twee jaar geleden. En dit jaar voor het eerst is bij de A-selectie werd gehaald. En tegen Norwich zelfs een debuut mocht maken. En goed genoeg is om in elk geval mee te gaan. Met Chelsea naar Amsterdam. En ook goed genoeg is om eventueel. Een invalbeurt mee te maken in eigen land dus in een mooie finale. Benfica wordt opgejaagd door Chelsea. Cardoso speelt de bal terug naar Luiziao, de centrale verdediger. En dan kan Benfica op de helft van Chelsea wat ruimte creëren. Bal gaat terug naar de tweede lijn. Kan er geschoten worden? Nee, bal gaat terug naar de rechterkant. Nou, Cardoso is voor de goal. Wacht de voorzet van Gaetan af. Die komt en komt uiteindelijk op de borst van Ivanovic. Terwijl Benfica nog even zegt, hé, hey, zat daar geen hand aan? Of was het Kehiel? Nou ja, de. Die twee was het in elk geval. Maar ik denk dat hij de bal gewoon op de borst kreeg. En Kuipers terecht niets geeft. Hij stond er goed voor en twijfelde ook helemaal niet. Wacht ook niet op zijn assistenten. Hij was gewoon zelf zeker dat er niets aan de hand was. Intussen de bal diep gegooid. En David Luiz die daar opraapt voor Chelsea. Probeert aan de rechterkant Ramirez aan het werk te zetten. Dat lukt niet. Arthur de doelman van Benfica raapt op. En uh, zoekt dan naar de mensen voorin dat die alvast gaan lopen. Zodat die mensen achterin bij Benfica niet meteen in de problemen komen. Louis Zou bijvoorbeeld. Of uh, Nemanja Matits die daar kort, heel kort voor die verdediging uh, het spel een beetje moet uh, verdelen. En uh, Benfica schuift zo heel langzaam op richting de helft van Chelsea. Maar wat opvalt is dat al die breedtepasissen over 30, 40 meter uh, alles hebben. Behalve zuiverheid. Want die vliegen allemaal over de zijlijn. En zo heeft... Uh, Benfica al de nodige ballen ingeleverd. Terwijl we de bevestiging nog even krijgen in de herhaling inderdaad. Dat de bal gewoon keurig tegen de borst gaat achterin bij Chelsea. En er dus geen sprake is van Hens. En dan kunnen we dus zeggen dat Kuipers dat prima gezien heeft. 0-0. No, no. um, de eerste vijf minuten zitten er bijna op in de Amsterdam Arena. 54.000 mensen. Kijk toe bij deze wedstrijd. Er zijn iets meer Chelsea-supporters, althans zouden er zijn dan bij Fika-supporters. Maar ik denk uiteindelijk dat het toch wel 50-50 is. 20.000 van beide. En uiteindelijk dan natuurlijk nog een hoop genodigde. Guus Hiddink is bijvoorbeeld de roltrap opgegaan. Als oud-coach natuurlijk van Chelsea, maar tal van genodigden hebben plaatsgenomen op de tribune. bij deze mooie finale, eigenlijk een soort voorproefje toch, voor de Champions League finale volgende week zaterdag. Balbezit voor Benfica, dat vast wordt gezet op eigen helft. jouw nu aan de rechterkant, moet naar de as van het veld. Matic was onder meer aanspeelbaar, het gaat uiteindelijk via een andere middenvelder. En dan de stappend voorwaarts gemaakt door Benfica, gestrand uiteindelijk weer in de passing En Tsjechië is dan het eindstation. Tsjech, die onmiddellijk zoekt naar Ramirez. Die wordt dan ondersteboven gelopen. Dat is een van de befaamde tackles van Benfica. Nou, deze was nog niet zo heel erg hard. Maar wel hard genoeg. In ieder geval om een oud collega, oud ploeggenoot ondersteboven te lopen. Ramirez, daarmee verdient Chelsea een vrije trap. David Lewis zegt nog even tegen Kuipers: Denk je er wel om? Dit doen ze wel vaker. En deze was nog lief bedoeld. Dus uh, hou ze in de gaten, die uh, vrienden. Ik ken ze als geen ander. Ramirez wordt intussen. Uh, ...behandeld aan zijn enkel... ...waar hij de tik uiteindelijk kreeg... ...en hij krijgt hem van... Uh, ...Nemanja Matic... ...dat is uh, de Servische... ...controlerende middenvelder bij Benfica... ...oud-Vitesse natuurlijk... ...hij was uh, onder andere onderdeel van de deal... Waardoor David Luiz naar Chelsea ging. Hij verkaste toen de andere kant op richting Benfica vanaf Chelsea. Ramirez moet even naar de zijkant. Maar dat is geen straf, want ze hebben een hele leuke dokter bij Chelsea. Daar kan hij dan even mee kletsen. En daarna weer zo'n vrije trap uh, genomen is. Door Chelsea kan hij weer het veld in komen. David Lewis met de lange haal helemaal naar de linkerkant, naar Oscar. Ze heet Eva, maar waar die scène nou voor staat, weet ik niet precies meer. Zeven minuten bijna gespeeld, de dokter hè, van ja, Chelsea. ik snap het. 0-0 no, no, is het uh, nog altijd. En uh, balbezit voor Chelsea aan de linkerkant. Cole kan gevonden worden, wordt ook wel gevonden. Krijgt de bal met moeite terug naar zijn laatste lijn. Uiteindelijk gaat het heel ver terug naar uh, Cahill via Lampard. En uiteindelijk naar Tsjech. De doelman van uh, Chelsea die uh, al negen seizoenen daar onder de lat staat. Zijn contract heeft verlengd tot 2016. En ook nog eens een keer niet weten, want inmiddels is dat wel duidelijk. Dat coach Benitez aan het einde van uh, dit seizoen wordt afgelost door uh, José Mourinho. En dat hij uh, uitkijkt naar een hernieuwde samenwerking met de Portugese. Ook kampioenenmaker bij uh, Chelsea. Gaat dan wel het nodige veranderen. chaos zal komen. Kedira. Er zullen dus wat mensen voor hun plek moeten gaan vrezen. Voorlopig maar eerst deze finale spelen. Waar Kehill de bal maar weer eens speelt naar Petra Tjech. Die de bal even aan de voet houdt. De gelegenheid geeft voor spelers van Chelsea. Om in elk geval voor in positie te kiezen. Want het wordt een lange bal. Bedoeld voor Fernando Torres. Die wordt bijna bereikt. Maar de weg wordt uiteindelijk door Portugese benen afgesneden. Balbezit voor Benfica. Rond de middellijn nu aan de linkerkant met Keitan. En zoeken naar nog meer ruimte voorin. Cahill zit dan goed tussen die paas de diepte in. Maar Chelsea kan dan overnemen. Eerst even de bal breed leggen richting Aspilicueta. Die steekt de middenlijn over en vindt dan in het midden. Mata, bal terug naar David Luiz. Zo controleert ook Chelsea even de wedstrijd. Dat kunnen ze natuurlijk ook. Hoewel ze graag wat aanvallender willen spelen. Dit is een aardige paas richting Oscar. Over de verdediging van Benfica heen. En de verwijtende blikken naar de zijkant... Naar de assistent scheidsrechter. Want die had volgens de achterhoede van Benfica daar buitenspel voor moeten geven. Niet dat het ertoe doet. Want uiteindelijk is het Arthur die daar de bal gewoon rustig op kan rapen. Oscar kreeg geen controle over de bal. Maar dat zijn van die dingen die ze goed kunnen bij Chelsea. Dan lijkt het heel aanvallend. Maar komt die bal over 40 meter over de verdediging heen. Daar hebben ze natuurlijk Oscar en Fernando Torres en Ramirez. Die daar allemaal verschrikkelijk goed op kunnen lopen. Daar zullen ze achterin bij Benfica zeer scherp op moeten zijn. Benfica heeft nu de bal. Uh, moet scherp zijn nu op een verdedigende tackle. Die er komt en uiteindelijk kan nu Chelsea weg via Ramirez aan de rechterkant. Aanspelen van Torres, al eerder gesigureerd dat het veld glad is. Komt hier ook weer, want Torres gaat onderuit. Wordt uiteindelijk ook buitenspel gegeven. Dus de aanval van uh, Chelsea loopt halverwege de helft van Benfica sowieso dood. En zo kan uh, Benfica dus uh, op uh, eigen helft... vlakbij het eigen strafstomgebied een vrije trap gaan nemen. Benitez uh, coacht. Zijn ploeg wordt geassisteerd door ook een Nederlander. Dat is dan de vierde Nederlander die deel uitmaakt. In elk geval van het uh, geheel vandaag. Dat is Boudewijn Zende, een van de assistentcoaches uh, van Chelsea. Kuipers is die uh, tweede Nederlander. En dan natuurlijk die twee spelers John en Ake die uh, op de bank zitten. Zit voor Benfica. De eerste 10 minuten zitten er bijna op. Het is 0-0. Ja, het gaat nog redelijk uh, gelijk op. Niet dat er, het ziet er een beetje nerveus uit allemaal. Uh, Matic heeft uh, wat ruimte op. 30 meter van de goal bij Chelsea. Centraal moet dan de bal uh, breed gaan leggen richting Almeida. Die uh, meegekomen is naar voren. Maar Benfica is uh, zeer behoedzaam in de opbouw. Opnieuw Matic aangespeeld en dan uh, gezocht naar Enzo Perez. PS met een balletje proberen over Keel heen te leggen. Maar Keel laat zich tot nu toe nog niet verrassen. Net als een steekbal. Nu met het hoofd er goed tussen. En dan is Chelsea weg. Die kunnen ook goed counteren. Met Ramirez. Die goed, oh, goede tackle daar uitstekend achterin. Van uh, Malgarejo bij Benfica. En zo kan hij de hele middelen zijn hele eigen helft een beetje oversteken. Chelsea massaal terug na 10 minuten en een 0-0 stand. Pires met de bal aan de voet geeft hem aan Matits. Die geeft hem wat te kort, maar krijgt hem uiteindelijk toch weer terug in de afstand van het veld. Zo kan Benfica even rondspelen. Plooit Chelsea, niet in zijn geheel, maar wel met een mannetje of vijf terug. En zal er op hoog tempo moeten worden gespeeld. Zoeken nu aan de rechterkant. Daar is Rodrigo. Rodrigo legt de bal een etage terug. Uiteindelijk gaat hij bij Matic voor de voeten komen. Hier, dat is een meter of vijf, zes voor het strafstomgebied. Drijft de bal naar de rechterkant. Daar is die linksbackbal naar Cardoso, het Schot. Geblokt. Nog een poging. En die poging was voor Gaetan. Maar uiteindelijk, nee, dat was Rodrigo die als laatste schoot. Eerste poging voor Cardoso. Okay, dat schot geblokt. De bal komt uiteindelijk voor de voeten van die andere speler. Dus Rodrigo, maar ook dat schot wordt geblokt. En zo is het dus 0-0 en is er alleen eigenlijk nog maar gevaar geweest <laughs> van Benfica. Jan van Alst, eerst dit klein kwartiertje, tien minuten erop. Wat valt je op? Het is sowieso dat het veld wat laat is. Dus je ziet een paar ongelukkige uitglijacties. Maar wat opvalt is dat Benfica in, in het positiespel het, uh, zeer redelijk doet. Het heeft ook mee te maken dat Chelsea weer een de erg maan uh, geen druk zet. Dus laat ze zich ook een beetje zakken. Alleen die eindpaas bij Benfica, die uh, laat steeds de wensen over. Er liggen toch wel wat meer mogelijkheden. Op deze laatste kans na dan. Want het uh, uitstekend uitgespeeld. Dus echt de eerste grote kans voor Benfica. Ja, het is een beetje aftasten nog, hè? Jawel, jawel. Maar ja, ik, ik stoor me altijd als je zoveel goede spelers hebt, zoals uh, uh, Chelsea heeft. Om dan zo verdedigend te gaan spelen. Ja, en dan ja, ga je ja. tegen de natuur inspelen van, ja. de, van, ja. van, van bepaalde kwaliteit. Goed, terug naar Frank en Ronald. Oh, ja, ze gaan toch ook. Oh, we gaan nog een aardige kans nog, uh, uiteindelijk. Uit de tweede lijn is dat weer uh, Salvio. Die daar uh, weet te schieten. Inderdaad, dat is uh, Salvio. Na 12 minuten 0-0 stand. Nou, ik denk dat het toch een beetje een natuurlijke reactie is van Chelsea. Dat het, als het op grote momenten aankomt. Dat ze toch teruggrijpen naar wat ze het meest gewend zijn. En dat is achteroverleunen. En dan toch op de counter spelen. En dat is de speelstel die Benfica ook graag hanteert. Maar die kunnen dus ook het spel maken. Zoals ze dat hier vandaag laten zien. We hebben ook een technisch vaardige ploeg in de opbouw natuurlijk. Naar de Champions League van volgend jaar. Want daar willen ze in excelleren. Dan is namelijk de finale in hun stadion. En daar willen ze natuurlijk in staan. Daar zijn ze nu voor aan het opbouwen. David Luiz probeert ook op te bouwen. Wordt onmiddellijk vastgezet. Het levert nota bene zelfs een vrije trap op. Voor Benfica, zegt Kuipers. Die wordt snel genomen aan de linkerkant van het veld. Is daar Matic even uitgeweken. Die komt nu dan door via David Luiz. Verliest daar dan de bal. Verliest eigenlijk onderweg gewoon de bal. En David Luiz kan hem zo oppikken. Chelsea kan overnemen. Maar de Londenaren krijgen bijzonder weinig ruimte in de opbouw. Vanaf het middenveld. Mogen het wel doen. Op hun gemakje via Aspiliquetta. daar aan de rechterkant. Maar die heeft tot nu toe niet veel meer laten zien dan een diepe bal langs de zijlijn. En die worden allemaal keurig netjes ingeleverd bij de achterhoede van Benfica. In dit geval Garay, die Arthur maar eens even in het spel betrekt. De doelman van Benfica die het dus rustig heeft. Overigens heeft de Tsjechen ook nog niet al te veel te doen gehad. Maar Benfica is wel een paar keer dreigend in het strafschopgebied van de Londenaren verschenen. De ploeg van Benitez is nog niet aan de andere kant geweest. Nu weer goed combinatiespel. En uiteindelijk het penetreren op de helft van Chelsea door Benfica. Totdat er mee verdedigd wordt door Oscar. Die maakt een overtreding. Ik ben even uh, kwijt wie er uh, op kwam stomen. Salve. Ik denk dat het Teres was of Salvio. In elk geval is Oscar degene die de overtreding maakt. En voor die overtreding krijgt hij ook geel van uh, Kuipers. Het was niet een hele zware overtreding, maar het was wel een soort noodremmetje. Want hij was een end onderweg en uiteindelijk uh, geeft hij een tikje. Hoewel ik wel het idee heb dat uh, Pires wel erg makkelijk naar de grond gaat. Hij uh, smeert op deze manier uh, de Braziliaan Oscar een uh, gele kaart aan. En een uh, vrije trap natuurlijk voor Benfica. Op een plek die prettig te noemen is. Want de bal ligt een meter of vijf, zes denk ik buiten het zafsomgebied van Chelsea. Muur wordt neergezet door uh, Tsjech. En, uh, het is geen hele brede muur. Er staan uh, drie mensen in. En, uh, het is ook nog wel een afstand hoor. Een metertje of dertig toch wel. Als, weg, je, ja. als je het uh, van uh, wat grotere afstand ziet. Cardozo natuurlijk achter de bal. Perez zal dan toch vooral als aangever dienen. Want Cardozo kan van die afstand echt behoorlijk uithalen. En hij zal het uh, zeer zeker gaan uh, proberen. ...van uh, die afstand. Nee, gaan ze gaan het kort doen. Vanaf de zijkant dan inbrengen richting de peltjesnip. Uit de draai wordt het daardoor gevaarlijk. Nog een keer. Oh, het wegglijden zorgt ervoor dat uiteindelijk geen fatsoenlijk schot komt. Volgens mij was het Salvio die daar op notabene op de rand van het doelgebied wegglijdt. En dus uh, uit de draai niet kan schieten. Althans, hij probeerde het alsnog. Maar hij maaide langs de bal heen. Omdat hij uh, na nou eenmaal niet op twee benen kon blijven staan. Grote kans weer voor Benfica. En weer om zeep geholpen omdat ze wegglijden.